10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Op dit moment zou de herdenkingsbijeenkomst in het stadion in Johannesburg... ze moeten zijn begonnen ter gelegenheid van het overlijden van Nelson Mandela. Maar het stadion zit nog altijd niet helemaal vol en de bijeenkomst is nog niet begonnen. Gaat wel zometeen gebeuren en we houden u uitgebreid op de hoogte. We zijn er uitgebreid bij dus. Eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Dorad Megens. De herdenking van Nelson Mandela in het FNB Stadium in Johannesburg... heeft inderdaad wat vertraging opgelopen. De bijeenkomst zal om deze tijd beginnen. Maar niet iedereen is binnen, veel stoelen zijn nog onbezet... en buiten staan nog lange rijen voor de ingang. De duizenden Zuid-Afrikanen die al binnen zijn... vieren alvast het leven van hun oud-president. Inmiddels is een gospelkoor begonnen met een optreden voor de aanwezigen. Bij de herdenking zijn ook staatshoofden en regeringsleiders... namens Nederland zijn koning Willem-Alexander... en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken aanwezig. De herdenking is live te volgen op internet, nos.nl... via Nederland 1 en ook hier op Radio 1. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn twee Franse militairen gedood. Dat gebeurde in de buurt van de hoofdstad Bangui... Het nieuws werd bekend op het moment dat president Hollande bekendmaakte dat hij het land vandaag bezoekt. Er zijn 1600 Fransen in het land om de rust te herstellen. Bij gevechten tussen christenen en moslims zijn al honderden doden gevallen. Gewonden worden soms pas laat geholpen omdat het ziekenhuispersoneel doodsbang is om te werken, zegt Artsen zonder Grenzen. Eén van de ziekenhuizen is de facto gesloten omdat alle personeel daar zo bang is voor al die gewapende milities in de stad dat ze niet meer naar hun werk komen. De Tweede Kamer moet in actie komen om volle klassen op scholen tegen te gaan. Dat zegt de vakbond Leraren in Actie. Vanmiddag bieden leraren bijna 50.000 handtekeningen aan in de Tweede Kamer. Dat is genoeg om het onderwerp op de politieke agenda te zetten. Gisteren werd bekend dat zo'n 6% van de groepen in het basisonderwijs... meer dan 30 leerlingen telt. De leraren willen dat het maximum aantal leerlingen per klas... al met ingang van volgend schooljaar teruggaat naar 28. De stad Charter Towers in het noordoosten van Australië... heeft te kampen met een vleermuizenplaag. Daarom worden helikopters, waterkanonnen en luide knallen ingezet... om de kolonie te verjagen. De 80.000 vleermuizen veroorzaken geluidsoverlast... en poepen alles onder in de stad. Het lawaai-offensief tegen de vleermuizen zal tien dagen duren. En daarna wordt gekeken of het geholpen heeft. Enkele inwoners van Charters Towers hebben geprotesteerd tegen de maatregelen. Ze zijn bang dat er veel babyvleermuizen om zullen komen... omdat ze nog niet kunnen vliegen. Het weer vandaag schijnt bijna overal. De zon flink. In het noorden drijven eerst nog wolkenvelden over... maar die trekken geleidelijk ook weg. Het blijft vandaag droog en het wordt zo'n 7 graden. Dat is verkeersinformatie Jon Bakker. Met files door ongelukken op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... bij knooppunt Rijn, 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer... 3 kilometer na een ongeluk. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten... Ook een aanrijding op de Ring van Amsterdam, de A10... tussen Nieuwendam en knopend Amstel. We vielen van 8 kilometer. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. Een kapotte vrachtwagen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Terbrechtseplein zorgt daarvoor 4 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten. En na een ongeluk op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij Geldrop... 10 kilometer file. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Dankjewel jong. De laatste overlevende van Robben Eiland, de kleinkinderen, een goede vriend, uh, Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de president van uh, Zuid-Afrika, de president van de Verenigde Staten en nog een heel rijtje andere sprekers zult u zometeen horen bij de herdenkingsbijeenkomst voor Nelson Mandela in dat hele grote soccerstadium in uh, Zuid-Afrika in Johannesburg. En Syrische kinderen lopen grote psychische schade op. Dat zijn de onderwerpen zometeen, het komende half uur bij de Cairo.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 Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nog altijd stroomt het stadion in Johannesburg... vol met hoogweinigheidsbekleders... waar rond dit moment toch echt de herdenkingsbijeenkomst... voor Nelson Mandela zou moeten zijn begonnen, maar zover is het nog niet. De mensen in het stadion bellen nog, kijken naar de regen... praten met elkaar, de orkesten die paraderen over het veld... en het wachten is nu tot de herdenkingsbijeenkomst gaat beginnen. Ik ga er zo meteen uitgebreid over praten met onze vrouw in het stadion... Alice van Gelder met Ineke van Kessel. U hoort daar eerder in het Radio 1-journaal. Historicus verbonden aan het Afrika Studiecentrum... en schrijver ook van een biografie van Nelson Mandela. Esther Bootsma, redacteur buitenland bij de NOS zit hier aan tafel. En ik ga pardon, praten met Minu Hex spoor die is van War Child, want uh, hoewel alle ogen zijn gericht op Zuid-Afrika, uh, vandaag uh, is er natuurlijk ook nog een heel groot drama in Syrië gaande, vooral met Syrische kinderen en zij wil dat er iets wordt gedaan aan de psychische nood. Het is 7 over tien, u luistert naar het vervolg van Caro, Goedemorgen Nederland. Eerst maar eens naar dat sukkerstadium in Johannesburg, Alice van Gelder, onze vrouw daar, goedemorgen. Goedemorgen. Het is nog niet begonnen. Nog altijd lopen uh, verschillende hoogwaardigheidsbekleders via de katakombe het stadion binnen. Wat gebeurt daar nu en wanneer is die onderste ring gevuld? Ja, die uh, blijft inderdaad vooralsnog even leeg. Iedereen uh, vlucht naar de bovenste ring toe, want daar is een dak en daar is het droog. Het regent hier nog steeds bij te spelen. Uh, we gaan er wel vanuit dat we zo gaan beginnen. Op het podium zien we het koor al klaarstaan en ook de militaire band. En op een groot scherm zien we allemaal hoogwaardigheidskleders binnenkomen. En ook onder meer de familie van Mandela. Zijn vrouw, Rafa Marcel is ook al georganiseerd. Ja, de weduwe is er. Zijn kleinkinderen heb ik al binnen zien komen. De president van Zuid-Afrika is er. Oud-president de Klerk heb ik uh, zien binnenkomen. En op dit moment lopen allemaal mensen uh, die ook op de gastenlijst staan... Uh, via de katakombe dat stadion binnen, dat zei ik al. Uh, naar wie kijk jij het meeste uit, Ellis? Uh, ja, ik denk dat het toch vooral eigenlijk uitkijkt naar de meer persoonlijke speeches. Uh, een van de speeches wordt gehouden bijvoorbeeld door uh, iemand die samen met Mandela gevangen heeft gezeten op, op een Island. En ook zijn kleinkinderen gaan spreken. En daarnaast natuurlijk toch ook wel president Obama, de Amerikaanse president. Ja, staat natuurlijk bekend als een goede spreker. En heeft ook nog gezegd dat Mandela een grote inspiratie bent geweest. Juist. Heb jij Bill Clinton al gezien? Want die heb ik eigenlijk niet gezien bij al die gasten die binnenkwamen. Nee, ik heb hem niet gezien. Nee, hij moet er wel zijn. Vanuit Amerika zijn in het Programma maar ook drie voormalige presidenten. George W. Bush, Bill Clinton en Jimmy Carter. Nog niet gezien, maar vast onderweg wel ook gezien bijvoorbeeld Bono van YouTube. En Naomi Campbell, het fotomodel, zag ik ook binnenlopen. Ellis, we komen zo meteen bij je terug. We hebben nu zicht, dames en heren, op de tribune van de belangrijkste gasten. Met in het centrum van die tribune de aartsbisschop uh, van Zuid-Afrika, Desmond Tutu. Um, hier aan tafel Inge Kessel, van Kessel, pardon, <coughs> ik zei het al, historicus verbonden aan het Afrika uh, studiecentrum um, Met naar wie kijkt u het meeste uit de komende uur? Uh, maar ik ben benieuwd naar uh, Andrew Langeni, zoals uh, Alice ook al zei. De laatste uh, overlevende is de, dat, he, van Robin Eiland. Het uh, is dus niet de laatste overlevende. Er is ook nog Ahmed Katrada, en hij is iets jonger. Hij was eigenlijk de jongste van die te, uh, tot levenslang veroordeelden. Ik ben een beetje verbaasd dat hij niet op het programma staat, want hij is erg wel bespraakt, en hij is ook een hele geestige spreker. En Andrew Langini komt lang niet zoveel uh, in de schijnwerpers, en misschien is dat ook wel de reden dat hij nu wel in de schijnwerpers komt. En verder, uh, ja, zoals Alice al zei, Barack Obama is een goed spreker, lijkt me interessant. Ik vind het ook interessant wie er niet op de lijst staan. Ja, ik zie trouwens ook de uh, president van uh, Cuba, Cuba er staan. de broer van uh, de broer van ja. van die man die altijd heel lang speecht Moeten we de rest van de middag uit gaan trekken voor deze meneer of niet? Uh, wel, ik denk dat de broer van misschien iets korter van stof is. Uh, dat vind ik helemaal niet opvallend uh, dat Cuba hier bij de sprekers staat. Want Cuba is een oude bondgenoot van het ANC. Uh, nogal wat uh, ANC-leden uh, hebben een opleiding gevolgd op Cuba. Cuba heeft medische hulp gegeven. En Fidel Castro was uh, bij de inauguratie van Nelson Mandela... ...was Fidel Castro een van de eregasten? Juist, goed. Dus zijn broer, de huidige machthebber daar in Cuba... of op Cuba, is daar nu ook bij. We zien uh, beelden van de tribune, dames en heren... voor uh, degene die in de auto zitten of thuis... en geen uh, beschikking hebben over een televisietoestel. U kunt ook naar ons blijven luisteren hier natuurlijk op Radio 1... want wij doen ook verslag van uh, mensen die zitten te wachten... en mensen die zitten te klappen en mensen die zitten te zingen. Allemaal in de stromende regen in afwachting... van het begin van de herdenkingsbijeenkomst daar... in dat hele grote, kleurige stadion in Johannesburg. In een buitenwijk overigens niet zo heel ver bij Soweto... Van Vandaan, um, waar Nelson Mandela natuurlijk de opstand leidde, totdat hij werd gevangen gezet door het regime en 27 jaar achter de tralies verdween, door het toenmalige apartheidsregime opgesloten. Um, we komen zo meteen terug in uh, Zuid-Afrika, verleggen de grens nu even naar uh, Syrië, want dat is een enorm drama, dat nee. weet u, <coughs> vooral ook pardon, voor kinderen. Uh, want die kinderen zijn ook doelwit van uh, uh, ja, de oorlogshandelingen daar. Hier aan tafel is uh, Minou Hekspoor, die is van Warchild. Uh, en vandaag verschijnt een rapport waarin een soort van cri de keur de wereld in wordt gestuurd. Een kreet, dus, om die kinderen psychosociale hulp te geven. Want het gaat niet goed met die kinderen. Mevrouw Hekspoor, u zit normaal gesproken in Libanon, met nu eventjes terug in uh, Nederland. Ja. Hoe erg is het met die kinderen? Uh, hoe erg is het met deze kinderen? Uh, de meeste kinderen die Syrië uitgevlucht zijn... of ook veel kinderen in Syrië zelf natuurlijk... hebben echt verschrikkelijke dingen meegemaakt. Veel kinderen zijn geconfronteerd met dood, met, met aanslagen... met uh, het verlies van een familielid. Er zijn veel kinderen die een ouder of een broertje of een zusje verloren hebben... maar zelf ook uh, slachtoffer zijn geweest. Ja, maar dat het. geweld daar in die burgeroorlog richt zich ook... en <coughs> misschien wel met name ook tegen die kinderen zelf. Ja, kinderen zijn in dit conflict heel erg... Uh, uh, doelwit geweest en nog steeds van, van geweld. Dus veel kinderen hebben ook echt zelf uh, fysiek geweld meegemaakt. Ja, En nou pleit u voor meer uh, psychosociale uh, hulp. Wat bedoelt u daar precies mee? Uh, psychosociale hulp, dat uh, was het woord eigenlijk al zegt, psycho, uh, verwijst naar psychische hulp. Uh, uh, sociale, uh, sociaal, naar sociale hulp. Uh, kinderen hebben eigenlijk door hun ervaringen uh, hun hele normale situatie is overhoop gegooid. Uh, ze hebben natuurlijk heel veel meegemaakt. Maar ook hun dagelijks leven nu als vluchteling is eigenlijk gewoon geen normale situatie meer. Um, en eigenlijk moeten deze kinderen gewoon leren om weer met hun ervaringen om te gaan. En weer een normaal leven op te kunnen bouwen. U kent die kinderen, want u werkt met ze. Um, geeft u eens een paar ja. voorbeelden van hoe die kinderen op dit moment dan in het leven staan? Um... Ja, voor veel kinderen is het echt een uitdaging. Ik kan je een voorbeeld noemen. We hebben een, een jongetje van, van zeven jaar... die met zijn vader uh, is weggevlucht uit Syrië. Zijn moeder is omgekomen in Syrië. Uh, en bij het wegvluchten heeft hij in zijn straat... een dode, onthoofde baby uh, gezien. Ja, die jongen die is nu zes, zeven jaar... en die uh, droomt elke nacht dat hij met zijn, met zijn familie in de auto zit. En zijn familie hebben allemaal uh, geen hoofd meer. En deze jongen wordt elke nacht schreeuwend wakker met nachtmerries... Zijn er ook voorbeelden van uh, kinderen die niet meer praten? Ja, we hebben een voorbeeld van een meisje, uh, Meriam. Die bij ons uh, binnenkwam, uh, met niemand contact maakte. Ook niet sprak met niemand, maar ook non-verbaal geen contact legde. Um, zij is uh, twee maanden daarvoor is haar vader vermoord. Daar heeft zij uh, naar moeten kijken. verplicht uh, om daarna te kijken. Het heeft uren geduurd. Um, en sindsdien praat zij dus niet meer. En zij is nu bij ons in het programma uh, opgenomen. De eerste paar weken kwam ze met haar moeder. En was dat eigenlijk een situatie, ja, zij wilde met niemand communiceren. Maar nu sinds kort zit ze weer in de kring en heeft ze ook voor het eerst weer gelachen. En dat zijn echt hele kleine stapjes voor sommige kinderen. Maar die voor hen echt hele grote stappen zijn. Kinderen gaan maar mondjesmaat naar school. Uh, die zitten vaak in vluchtelingenkampen natuurlijk. In afwachting tot het weer beter wordt. Uh, hoeveel kinderen kunt u helpen? Ja, dat is een, een enorme uitdaging. Er zijn uh, 500.000 kinderen... Uh, Zelfs iets meer, die, die naar school moeten. Um, omdat er geen kampen zijn, is het ook heel moeilijk... om, uh, om de hulpverlening goed te organiseren. In Libanon zijn geen vluchtelingenkampen. Um, hoeveel kinderen kunnen wij helpen? In 2013 hebben we ongeveer 20.000 kinderen kunnen helpen in Libanon... Uh, met educatie en psychosociale ondersteuning. En, maar dat is niet genoeg. Nee, dat is absoluut niet. genoeg. En ik kan mij ook voorstellen dat als je midden in een burgeroorlog zit... en je bent ouder van kinderen, dat je je kinderen wilt beschermen... maar dat een van de allerbelangrijkste vragen op dat moment toch is... is er eten en zijn we veilig? Uh, en dat de, de, psychi de psychische kant neem van het verhaal uh, toch op het tweede plan komt. Uh, ja, in eerste instantie moet natuurlijk iedereen eten en je moet onderdak hebben. Dat is natuurlijk een, een, een basisbehoefte die voor iedereen belangrijk is. Maar kinderen en ouders realiseren zich heel goed... dat educatie en psychosociale hulpverlening enorm belangrijk is voor deze kinderen. Zodat zij ook op een gezonde manier opgroeien met een, ook een toekomstperspectief. Ja. Wat is er nodig? Wat is er nodig? Uh, wat is er nodig? Een uitbreiding van alle hulpverlening, speciaal psychosociale hulpverlening en educatie. En hoeveel geld gaat dat kosten? Heel veel. En waar moet dat geld vandaan komen? Dat geld, uh, dat maakt eigenlijk niet uit. Het kan overal vandaan komen. Het kan van, van individuen komen. Het kan van orga organisaties komen. Van de internationale gemeenschap. Ja. Maar ja iedereen begrijpt dat je kinderen natuurlijk uh, moet uh, helpen. Uh, met dit soort uh, psychische problemen. Uh, maar heel veel mensen denken, ja het is daar. Wat kunnen we daar voor die kinderen doen? Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk voor de wederopbouw van Syrië. Als de ellende daar voorbij is. Want die kinderen lopen natuurlijk levenslang met een trauma rond. Ja. Absoluut, absoluut. En dat is een van de, van de grootste redenen waarom deze kinderen eigenlijk direct de hulp nodig hebben, ja. zodat zij opgroeien tot gezonde volwassenen. Goed, er is dus heel veel geld nodig. Het ja. is uw uh, hartekreet nu aan de wereld. Kom met dat geld, zodat ja, we die mensen absoluut. kunnen helpen. Wat gaat er met dit rapport gebeuren? Met dit rapport, uh, het is nu uitgekomen... en wij hopen dat we daarmee toch uh, aan de noodbel kunnen trekken... dat deze hulp voor deze kinderen echt heel hard nodig is. Ja, heel veel geld nodig. Kunnen mensen doneren ja. ook? Want wij, we staan allemaal in de rij om dan geld te geven aan de Filipijnen... waar het ook heel erg is. Ja, absoluut. Uh, maar, maar voor Syrië gebeurt dat eigenlijk maar mondjesmaat. Ja, en zeker voor psychosociale hulpverlening. Dus het zou heel fijn zijn als mensen zich realiseren... naar hun eigen kinderen kijken misschien en, en weten wat al nodig is voor deze kinderen. Goed. Ik wens u heel veel succes en dank u wel dat u hier wilde zijn. Dank je wel. Minou Hekspoor van War Child in Zuid-Afrika. Dames en heren lopen de gasten nog altijd via de catacombe binnen richting de podia waar zij worden verwacht... om de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen. Het duurt allemaal wat langer dan gedacht. Alice, in het stadion nog altijd niet ja. begonnen, hè? Ik had er niet begonnen, nee, maar het is wel goedkoop, want er komen ook nog steeds gewone bezoekers, gewone Zet-Afrikanen het stadion binnen. Ja, en het zou toch wel heel fijn zijn als het hier toch nog iets voller wordt. Ja, dat zou heel prettig zijn. Ik heb trouwens onze koning en onze minister van Buitenlandse Zaken ook nog niet gezien. Nee, ik heb zelf nog niet zien binnenkomen hier op het scherm. Je valt weg. De verbinding is niet al te best. Dat heeft te maken natuurlijk met iedereen. Want het bellen is vanuit dat uh, stadion op dit moment. Uh, we proberen dat nog één keer. Uh, de vraag is ook overigens uh, of die mensen het stadion allemaal goed kunnen bereiken. Want uh, er loopt wel een vrij grote weg naartoe. Maar als iedereen daar overheen moet. En zeker onder motorescorten en dat soort dingen. Dan is dat wat uh, ingewikkeld. Alice is niet meer te horen vanuit het stadion in uh, Zuid-Afrika. Esther Bootsma, redacteur buitenland bij de NOS... woonde en werkte jarenlang in uh, Zuid-Afrika... als correspondent onder meer ook van uh, Trouw. Wie zien wij nu het podium oplopen? We <coughs> zien nu uh, oud-president Thabo Mbeki het podium oplopen. Dat is de opvolger van Mandela in 1999, want uh, Mandela was natuurlijk maar één termijn president... en toen werd Mbeki zijn opvolger. Er ja. ja. wordt natuurlijk veel gezegd ook over de erfenis en de nalatenschap van Nelson Mandela... omdat zijn opvolgers niet altijd dezelfde opvattingen hadden als Mandela zelf... en het land er ook niet altijd even rustiger op is geworden als Mandela had gehoopt. Nee, uh, dat, dat klopt. Uh, <tie> Tabo Mbeki, uh, de opvolger, was ook niet de gedroomde opvolger van Mandela. Dat is natuurlijk ook interessant. Dat was, dat was een ander. Maar het ANC besloot dat hij het moest worden. En Mandela's loyaliteit ligt natuurlijk al bij het ANC. Uh, de erfenis van Mandela. Je kan eigenlijk zeggen dat dat, dat uh, onder het ANC niet helemaal is bewaard. Dingen waar hij fel op tegen was. Corruptie, de corruptieschandalen zijn er. Um, uh, uh, uh, ja, de belofte natuurlijk van, uh, van werk en, en, en, en veel nieuwe huizen. Het is niet allemaal waargemaakt, laat ik het zo zeggen... Um. Maar uh, ja, als je het over rust uh, en verzoening in het land hebt... dat heeft Mandela natuurlijk wel echt teweeg gebracht. Ja. Um, uh, Ineke van Kessel, een van de sprekers die uh, op mijn lijstje in ieder geval ontbreekt... is die van de oud-president van Zuid-Afrika... en mede Nobelprijswinnaar voor de vrede, de klerk. Ik heb hem wel bezien binnenkomen en hij zit ook op de tribune... maar ik zie hem niet als spreker staan, klopt dat? Ik zie hem daar ook niet bij staan. Het zou kunnen zijn dat de klerk heeft een nogal broze gezondheid. En het was niet van tevoren zeker dat hij inderdaad in staat zou zijn om naar die bijeenkomst te komen. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Maar misschien is ook wel een andere verklaring dat de herinnering aan FW de klerk niet bij alle Zuid-Afrikanen zo positief geladen is. Ja. Goed, um, we zullen zien wat er zometeen gaat uh, gebeuren. Uh, nog altijd klimmen mensen met wandelstokken... en niet altijd even <laughs> goed ter been uh, daar uh, dat erepodium uh, op. Um, we blijven in Johannesburg, we houden nu op de hoogte... want we mogen toch aannemen dat elk moment... die herdenkingsbijeenkomst gaat beginnen. Uh, maar zoals we te doen gebruikelijk op dit tijdstip... gaan we eerst naar het ochtendhumeur.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 Koopman, Ja, Koning Koopman is de reportageserie die we normaal gesproken altijd uitzenden... maar met het oog op de gebeurtenissen daar in het stadion in Zuid-Afrika... en uh, dat we niet willen dat u het begin van die bijeenkomst mist... stellen we die reportage uit naar morgen... Uh, en gaan we nu om uh, even uh, uh, bij de gebeurtenissen in Zuid-Afrika te kunnen blijven... luisteren naar Marts Smeets met zijn ochtendhumeur. Er zijn van die periodes in een mensenleven dat je er bijna niet omheen kunt... Kanker en de dood. Binnen mijn kleine leefcirkel gebeurt dat nu. Zeg de afgelopen weken en de tijd die nog komen gaat. Het is onomkeerbaar en het gebeurt. Je kunt er niets aan doen. De telefoon gaat, het is een jobstijding. Bij een familielid is kanker geconstateerd. De gesprekken zijn kort, je wilt informatie, je bent nieuwsgierig... en je probeert medeleven te uiten en aan te reiken. Het is onvoorstelbaar, maar binnen korte tijd hadden we vier kankergerelateerde gevallen en een gevreesde spierziekte in onze nabijheid. Geloof het of niet, twee van die mensen zijn al dood, maar staan nog net boven de aarde. Het stemt je droef en meewarig om van enige afstand, dat wel, met de dood geconfronteerd te worden. Het is een moment van contemplatie, veel nadenken, inkeer, rust en ook stilte. De dood grijpt je, om wat voor reden dan ook, aan. Het vraagt om een bepaalde mindset... En als het dan in veelvoud langskomt, wordt die opgave zwaarder. Het is een repeterende onmacht. We weten alle wat kanker is, maar begrijpen doen we die ziekte niet. Kanker maakt ons mensen uiterst kwetsbaar. Het is een speeltuig met beperkte tijd om nog te leven. Er was een tijd dat mensen op straat mij uitscholden voor kankerjood. En vaak dacht ik dan, het jood kan ik al niet plaatsen... maar dat schijnt een straatsgeld voor te zijn. Maar wat doet dan het begrip kanker daarbij... Ik kwam er nooit uit, maar leerde wel dat het gebruik van het woord kanker... veel te vaak ongepast, ordinair, kwetsend en voor anderen grof gebruikt werd. Dan pas als je als mens met een ware bedreiging van de ziekte wordt geconfronteerd... ga je daar anders in staan en zie je ook in... dat je het niet te pas en heel vaak te onpas kunt gebruiken. In deze is het wel goed dat ons leven, zeg de natuur, ons bijstaat... door ons allen, eens in de zoveel tijd op de ware inborst van deze ziekte te wijzen en dus ook kwetsbaar te maken. De confrontatie met patiënten, medemensen, familieleden en vriendinnen is heftig en geeft je een les. Ga wat voorzichtiger met het woord om, in spraak, in druk en in alles. Er zijn situaties dat mensen die, om welke reden dan ook, met kanker geconfronteerd zijn of worden... dat woord als een pijnscheut ervaren. Het woord is de oprijlaan naar verdriet naar pijn en tenslotte de dood. En dan heb ik het dus over een tijd waar ik nu mee te maken heb. Dat geeft een bepaald gevoel. Mark Smeets, morgen in het ochtendhumeur van Koos Postema. We gaan terug naar het stadion in Zuid-Afrika... waar de herdenkingsbijeenkomst nog altijd niet is begonnen. Maar waar wel, wel veel emotie is te zien op de tribune. Dit lijkt me de familie, mevrouw Van Kessel van Mandela. Klopt dat? Dat lijkt mij ook, ja. Ik uh, meen... Dit is Mandela Mandela. Ja, dat ja. is zijn kleinzoon, toch? Ja. Die heb ik ook uh, in een demonstratie in Soweto zien lopen... of ergens in de buurt, in ieder geval van het huis waar Mandela woonde. Ja, dit is de meer beruchte kleinzoon uit de Transkei. Hij is een dorpshoofd-in-chief in de Transkei. En hij staat wel in het centrum van de familietwisten. Hoe uh, Hoe bedoelt u? Wel, Mantla Mandela is de chief van een dorpje Mveso. Dat is de geboorte, het geboortedorp van Mandela. Maar Mandela wil begraven worden in Kounou, waar hij is opgegroeid. En daar is ook een familiegraf van de Mandela's. Nu wil het geval dat kleinzoon Mantla dacht... maar ik moet toch zorgen dat mijn plaats ook deelt in de Mandela-eer. Dus hij heeft enige tijd geleden een aantal Mandela-overledenen laten opgraven. Overgebracht naar Mveso, daar was de rest van de familie het niet mee eens. Die hebben een rechtszaak aangespannen tegen Mantla en geëist dat die stoffelijke resten worden teruggebracht naar Koenu. En dat is ook inderdaad gebeurd. Maar sindsdien is het in de, zijn de verhoudingen in de familie er niet beter op geworden. Juist, dat zijn ook nog wat van die achtergronden die je normaal gesproken bij begrafenis- en herdenkingsbijeenkomsten in gewone families ook nog wel treft. Maar ja. hier speelt dat dus ook het, uh, uh, een rol. Uh, bijzonder tafereel trouwens op de tribune waar Kofi Annan, de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, naast Henry Kissinger hmm. zit voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten... en die zit dan weer naast Desmond Tutu. Uh, en uh, meneer de Klerk, uh, F.W. de Klerk, de voormalige president van Zuid-Afrika... zit één etage uh, lager. En ze wachten allemaal af. Ze zitten een beetje op hun telefoons te kijken... en wachten af wanneer het nou eindelijk eens een keer gaat beginnen. Alice, is er een mededeling over gedaan in het stadion? Alice van Gelder in het stadion. Hebben wij contact? Geen contact. Ik heb al eerder gezegd, het is lastig om te bellen vanuit dat stadion... omdat iedereen dat doet. Er kunnen honderdduizend mensen in uh, dat stadion. Uh, overigens, uh, Esther Bootsma, redacteur Buitenland Nu bij de NOS... woonde en werkte lange tijd in Zuid-Afrika. Ik heb het al eerder gezegd. Uh, dat stadion, dat heeft ook alles met Nelson Mandela te maken. Want een van zijn laatste wapenfeiten is dat hij zich heeft ingezet... voor de komst van het wereldkampioenschap voetbal uh, naar Zuid-Afrika. En de finale werd gespeeld in dat stadion. Ik ben er wel eens voor geweest. Een enorm ding. Ja. Ja, nee, dat klopt. Zonder, zonder Nelson Mandela was daar zeker geen WK geweest in Zuid-Afrika en dus in heel Afrika nog niet. En dit stadion is speciaal gebouwd uh, voor, voor, voor het wereldkampioenschap. En uh, nou, dat hebben we de afgelopen dagen wel gezien. Dat is ook de laatste keer dat Mandela in het openbaar is verschenen. Dat hij daar, dat was ook nog een verrassing, zou hij komen niet, vlak voor de finale... We weten het nog goed dat hij daar um, uh, in, in zo'n golfkarretje door het stadion reed. En uh, dat was toen een prachtig moment en was ook zijn laatste publieke optreden. Ik zie Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, buigen en uh, zwaaien. Kijken of we contact hebben inmiddels met Ellis van Gelder in dat stadion. Dat lukt niet, uh, want de vraag is natuurlijk uh, waarom hij zwaait... en of inmiddels de prominenten al zijn aangekondigd in uh, dat uh, stadion. Wie komt hier nu binnen, mevrouw Van Kessel, die meneer met die hoed... Nou, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten, die meneer met de hoed. Eston misschien? Nee. Ook niet. Nee. Uh, goed, dan uh, even toch nog naar de erfenis van uh, Mandela terug. Uh, want uh, to, toen de eerste berichten kwamen over dat het uh, niet goed met hem ging... In de eerste spoedopname... toen werd er wel gezegd dat uh, Zuid-Afrika misschien wel... aan de vooravond zou staan van nieuwe... Uh, uh, toestanden, uh, onlusten, uh, en dat is nu helemaal verdwenen. Uh, hoe, hoe kun je de erfenis van Mandela, vraag ik aan jullie allebei, dan duiden? Is het land op orde? Want als je er wel eens bent geweest... is dat toch niet echt helemaal het geval? Het land is niet echt op orde, maar het is redelijk politiek stabiel. En wat ik zelf heel opvallend vind, is zo'n jaar of twee geleden, toen de eerste geruchten over de slechte gezondheid van Nelson Mandela circuleerden en die spoedopnames in het ziekenhuis, toen was Zuid-Afrika in paniek. Uh, een paniek die nu helemaal afwezig is. Nu uh, heeft iedereen zich daar mentaal op voorbereid. En nu wordt eigenlijk meer het leven gevierd van Nelson Mandela... dan dat er een paniek is. Uh, wat gebeurt er daarna? En het valt me ook op dat hetzelfde geldt eigenlijk voor Nederland. Want twee jaar geleden kregen we op mijn instituut... het in Afrika Studies allemaal telefoontjes van journalisten en anderen met de vraag... en breekt nu de burgeroorlog uit? Uh, dat was uiteraard niet het geval, maar ik heb nu, dit keer, niet één zo'n telefoontje gehad. Dus ik denk dat zowel Zuid-Afrika als de wereld een beetje voorbereid zijn op het, de tijd na Mandela. Wat hij heeft achtergelaten is in ieder geval een prachtige grondwet. Uh, dat is een van de meest uh, vooruitstrevende grondwetten in de wereld. En een vrij degelijke rechtsstaat. Zuid-Afrika heeft een onafhankelijke rechterlijke macht. Uh, in een mate die, denk ik, wel uniek is op het Afrikaanse continent. En Mandela zelf heeft ook altijd een groot respect aan de dag gelegd voor de onafhankelijke rechter. Meer dan voor de onafhankelijke pers, want uh, daar had hij uh, wat meer moeite mee. Maar de onafhankelijke rechterlijke macht is een van de, de pijlers van Nelson Mandela's nalatenschap. Er staat iemand achter een spreekgestoelte. Even luisteren wat deze meneer te zeggen heeft. President of the Republic of Namibia, President Pohamba. We have now just received on the stage the President of India, President Mukherjee. We now welcome the vice president. Alle internationale gasten worden aangekondigd op het podium. Het is spijtig, maar we hebben het begin van deze bijeenkomst niet meer kunnen meenemen in deze uitzending. Het is bijna half elf, nu precies trouwens. Dus u krijgt het begin van de herdenkingsbijeenkomst van Nelson Mandela zometeen vast te horen. De gasten worden geïntroduceerd en aangekondigd, krijgen een applaus. Dus de bijeenkomst is werkelijk aanstaande. Ik dank Ineke van Kessel, historicus verbonden aan het Afrika Studie Centrum, voor haar komst. U blijft ongetwijfeld zitten. En Esther Bootsma, direct, redacteur buitenland bij de NOS ook, uh, jij blijft ook vast uh, hier zitten om alles en iedereen bij te praten over het begin van de bijeenkomst. De Nederlandse koning, onze koning Willem-Alexander hebben we nog niet zien binnenkomen in gezelschap van uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. Maar dat zal ongetwijfeld aanstaande zijn. Ik hou uh, hier op op deze zender, geef het woord aan Naida en zij heeft vast een ander onderwerp. Maar houdt u ook op de hoogte van de bijeenkomst daar in Johannesburg. Naida, goedemorgen. Ja, goedemorgen Sven. Inderdaad, als het nodig is... gaan wij terug naar Hilversum voor flitsen van alles wat er gebeurt in Zuid-Afrika. In de bus iets heel anders. We gaan het hebben over leraren, het onderwijs. Mijn bus zit vol met een heleboel boze leraren. Want die leraren die hebben er genoeg van. En waar hebben ze genoeg van? Van de zogenaamde ploflokalen. Te veel, te veel leerlingen op te weinig vierkante meters. En hier in Den Haag roepen de leraren vandaag de politici op... eindelijk moet er iets gaan gebeuren. U hoort het zometeen in lijn 1 van de NTR. Nee, daar, dankjewel. Het is 1 over half 11, hoogste tijd dus voor de NOS Journaal. Hij is nog aan het schrijven. Wat ga je lezen, Doorald Wegens? Nou ja, over die uh, plofklasse schrijf ik er even wat bij. Zometeen meer in lijn 1 wou ik daarbij zetten. Dat ga ik zo meteen erbij zetten. Zo beginnen wij het eerste bericht. Is goed, het NOS Journaal, Doorald Wegens. Dit is Radio 1. De herdenking van Nelson Mandela in Johannesburg heeft vertraging opgelopen. Bijeenkomst in het stadion zou rond 10 uur beginnen, maar nog lang niet iedereen is binnen. Op dit moment komen de hoogwaardigheidsbekleders binnen en worden welkom geheten. Behalve hier op Radio 1 is de herdenking ook te volgen op nos.nl en op Nederland 1. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn twee Franse militairen gedood. Dat gebeurde in de buurt van de hoofdstad Bangui. Dat nieuws werd bekend op het moment dat bekend werd dat president Hollande het land gaat bezoeken. Hij komt daar vanavond aan. Naida had het er al over, dat schreef ik er net bij. De Tweede Kamer moet iets doen aan de overvolle schoolklasse... zegt de vakbond Leraren in Actie. Vanmiddag bieden ze bijna 50.000 handtekeningen aan in de Tweede Kamer. Dat is genoeg om het onderwerp op de politieke agenda te zetten. Leraren willen dat het maximum aantal leerlingen teruggaat naar 28. Zometeen meer hierover in lijn 1. En archeologen hebben vorige week een stuk Romeinse weg ontdekt... onder het Domplein in Utrecht. Er zijn resten gevonden van een weg die dwars door een Romeins kasteel liep. Er wordt nu een loopbrug gebouwd over de ontdekte restanten... en die zijn daardoor in de toekomst zichtbaar voor het publiek. En dat zijn de hoofdpunten. Dankjewel, Dorald. Verkeersinformatie hoort de Pingelaal. Jon Bakker. Met files op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Rotterdam-Krooswijk, drie kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. En de andere kant op, richting Hoek van Holland... bij Knooppunt Klein-Polderplein, 4 kilometer. En ook daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Doran zei het al, hier nu, lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Orange. We weten het al een tijdje. Het aantal leerlingen per klas neemt toe in ons land. Op dit moment zijn er zelfs schoolklassen met meer dan 40 leerlingen. En de vakbond Leraren in Actie waarschuwt voor het negatieve effect van overvolle klassen op de leerprestaties van die leerlingen. Vandaag overhandigt de vakbond een burgerinitiatief aan de Tweede Kamer. Ze eisen dat binnen drie jaar de grootte van klassen wordt teruggebracht naar maximaal 24 leerlingen. Maar ja, de vraag is hoe haalbaar is deze eis in tijden van bezuinigingen en steeds minder leraren. En wat is er eigenlijk mis met een grote klas? Wat vindt u? Onderschrijft u de zorg van de leraren? Of kan volgens u prima onderwijs worden gegeven in een klas met 30 leerlingen? Laat het mij weten. Bel 0800 1121. Mailen kan naar lijn1.nl. Twitter kan natuurlijk ook. Hashtag Lijn1. Dit is Lijn1. <tieding> School Out van Alice Coopers hoorde u. En we gaan het hebben over scholen. Want bij mij in de bus leraren, maar ook twee politici. We gaan het hebben over het zogenaamde ploflokaal. Te veel leerlingen in uh, te weinig vierkante meters. En vandaag gaan hier in Den Haag de leraren, lid van de vakmond, leraar in actie... die gaan proberen om politici op te roepen om wat te doen. Daar ga ik over praten het komend half uur. Maar natuurlijk schakel ik ook regelmatig over naar de collega's in Hilversum... om te kijken wat het laatste nieuws is over de herdenking van Nelson Mandela. Maar eerst tegenover mij Nick Vogels en Peter Althuizen. Allebei leraren. Te beginnen met u, Nick. Zeggen we gewoon je en uh, jij? Peter. Peter, sorry. Inderdaad, jullie zitten zo. Ja. Peter, um, hoe groot is de klas waar jij les geeft uh, mijn grootste klas is, die, is een klas van 28. Uh, vorig jaar had ik ook een uh, brugklas van 30. Uh, ik ben leraar klassieke talen. En uh, ja, soms geneer ik me wel voor de uh, kleinere klassen die ik heb. Omdat mijn vak een keuzevak is. Ik zie uh, mensen die op de MAVO, tweede klas, HAVO, derde klas geven. En die zitten tegenover mij en die hebben dan 2, 33 mensen in hun lokaal. En kijken dan naar mij, geven een knipoog en snappen het ook allemaal wel. Maar zij moeten echt veel harder eraan trekken dan ik. Ja, en dan denk ik, vind jij jezelf, en dat is niet lastig om over jezelf te zeggen, maar ben jij een goede leraar, een ontzettend goede leraar, een matige leraar? Ja, ik vind mezelf een goede leraar, zonder meer. Ja. Ja, een heel betrokken leraar. Um, ja. dan maakt het toch niet uit hoeveel leerlingen je voor je hebt zitten? Ja, dat maakt zeker uit. Ik kan het voorbeeld geven van die klas van vorig jaar, zo'n brugklas van 30. Daarin ben ik als het ware een soort entertainer. Daar kan ik kinderen interesseren voor mijn vak. Vertel ik prachtige verhalen. Kinderen zitten naar me te luisteren. Maar dat kan je niet zes jaar lang volhouden. Drie lessen voor jouw vak per jaar. Dat is gewoon onzin. Ze moeten ook aan het werk. Ze moeten individuele aandacht krijgen. De goede moeten extra uitgedaagd worden. De minder goede leerlingen moeten extra uitleg krijgen. En dat kun jij niet als er te veel leerlingen in je klas zitten? Nee hoor, want de, de, ik geef als het ware in zo'n grote klas... Geef ik een algemene, uh, algemeen verhaal waar iedereen uh, moet volgen wat ja. ik doe. Nick, kan jij dat wel? Kun jij iedereen de aandacht geven in je klas? Uh, ik probeer dat te doen, ja. Maar of dat echt... Uh, ik hoop het. Ik heb ook 28, 30 leerlingen in mijn klas. En ik geef maatschappijleer en aardrijkskunde. En aan welke klas? Uh, twee 2 MAVO, drie MAVO, vier MAVO. Of uh, VMBO, TL, uh, hoe dat uh, dan, uh, dan heet. Uh, je, je probeert wel alles uit de kast te halen, wat Peter zegt. En uh, soms ben je meer een politieagentje met zoveel uh, kinderen in de klas... dan dat je daar de stof over kan brengen. En natuurlijk, uh, ik sta al tien jaar voor de klas. Dus ik weet allemaal wel, uh, he, ordeproblemen heb ik gelukkig een stukje minder... Dan, dan begin van het jaar of begin van de afgelopen periode voor de klas stond. Um, maar je merkt gewoon wat de stille leerlingen ja, die al extra aandacht nodig hebben, ja, dat is het probleem vaak wel. Ja. Want uh, die wil je die aandacht geven, maar ja, daar kom je gewoon niet aan toe. Ja, maar aan de andere kant kun je zeggen, als jij als goede leraar, want dat ben je, ga ik even vanuit mm -hmm. voor het gemak. dan is het ook een kwestie van plannen, van time management. Jij weet hoeveel leerlingen je hebt, jij weet wie de stille zijn. en de goede en de minder goede. Ja, dat is maar gewoon je, beter organiseren. Wat ik tegenwoordig ook heb, is stille, maar je hebt soms ook drie, AD, drie ADHD'ers, om het zo maar te zeggen. Uh, en, en die stuiteren dan nog wel door het lokaal heen. En we hebben hier op het plein hebben we een lokaal staan. Uh, 6,5 bij 6,5 meter, en daar moeten 30 leerlingen in. En je, je had het net ook over de fysieke ruimte. Dus dat, dat wordt allemaal erg lastig. 6,5 bij 6,5. Hij staat hier achter met het zogenaamde ploflokaal. Het ziet er heel erg klein en nee, je zit bijna op elkaar schoot. Is dit echt hoe een klaslokaal eruit ziet? Ja, dit is echt. Ja, het is, het is, ja, ik, maar het is echt waar. Niet alle, <lacht> dat kan ik me niet voorstellen. Ja, ja, en vooral de, de oudbouwlokalen. <lacht> ja. en, en daar zijn deze lokalen echt zo groot. Peter? Of zo klein, uh, hoe je het moet ja, noemen. En, uh, sterker nog, er zijn nog kleinere lokalen. Uh, ik heb zelf een lokaal waar maximaal 20 uh, leerlingen in kunnen. Uh, als ik dan met kleinere groepen zit, per Latijn ja. en Grieks... Nou, dat is de helft van dit. Dus het dus wordt tijd dat we nieuwe 40. scholen bouwen met betere lokalen? Dat klopt. Ja, dat, dat, nou ja, uh, nou, dat zou moeten. Eigenlijk moeten die klassen kleiner. Ja. Jullie zijn het niet met elkaar eens, Peter. Jij zegt de nee, klassen nee, moeten nee, kleiner. Nee, en Nick nee, die zegt nee, gewoon nieuwe scholen nee, bouwen niet, niet met grotere heel vriendelijk. klassen. natuurlijk maak grotere klassen. Maar dat lost het niet op. Want oké, okay, maak dan een klas waar honderd kinderen in kunnen. Dat is natuurlijk onzin. He, maak, maak het lokaal groter, het probleem opgelost. Ja. Nee, het gaat ook om inhoudelijke zaken. Peter, waarom staan jullie vandaag hier voor de plein voor de Tweede Kamer met, deze, met dit ploflokaal? Nou, wij Wat zijn, willen jullie? Wij zijn als, als vakbondleraar in actie zijn wij dit begonnen. Omdat wij merken dat uh, in alle overlegssituaties wordt er veel gepraat over de problemen in het onderwijs. En als dan puntje bij paaltje komt... wordt er uiteindelijk toch weer niks geregeld. Dat gaat om een onderwijsakkoord. Of dat gaat om een nieuwe CAO. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Maar uiteindelijk gebeurt er niks. En nu dwingen wij de politiek om zich hierover uit te spreken. En het is prachtig dat die politici dadelijk... bij volgende verkiezingen mogen worden afgerekend... op wat ze op dit onderwerp zeggen. Onderwijs. We vinden ja. onderwijs zo belangrijk. En we willen naar excellentie. Laten ze maar laten zien... Waar hun, we gaan het vragen. In ieder ja. geval gaan we vragen aan Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeidse, is woordvoerder Primair Onderwijs Loes Ipma. Loes Ipma wat ga jij zeggen? Nou, Wat is jouw antwoord op die ploflokalen? Ja, precies. Nou, Ik ga vanmiddag in dat ploflokaal zitten. En ook in gesprek met de leerkrachten. Want ik ben van mening dat ieder kind goed onderwijs moet krijgen. En dat een hele grote klas dat dat het moeilijker maakt. Om kinderen goed onderwijs te geven. Ik ben het ook eens met de heren dat een oude, een oude klaslokalen vaak kleiner zijn. Dan in nieuwe scholen, nieuwbouwscholen. Okay, dus je zegt, die, die klaslokalen zijn inderdaad te klein. Uh, minder leerlingen in de klas is beter voor de, leer voor de leerlingen beter onderwijs. Dus je bent het eens met, deze, met dit burgerinitiatief? Nou, ik vind het heel goed dat hier aandacht voor wordt gevraagd. Want op dit moment is het inderdaad zo. Hè? We, we spreken hier vaak over gemiddelden. Maar gemiddelden zeggen niet alles. Als er gemiddeld 23 kinderen in een klas zitten... dan heb je dus uitschieters heel ver naar boven. Maar ook heel ver naar beneden. Uh, en ik denk dat we niet naar gemiddelden moeten kijken. Maar echt daadwerkelijk, wat is er nu aan de hand? Uh, er zijn dus klassen die heel groot zijn. Nou, om ieder kind goed onderwijs te te, uh, kunnen geven, moet je ervoor zorgen... dat er voldoende leraren zijn. Daarom hebben we ook... Uh bijna een miljard extra uitgetrokken... om voor 3.000 extra lerarenbanen te kunnen creëren. En we hebben gezegd... leraren die moeten ook voldoende scholing krijgen... om om te kunnen gaan met verschil in de klas. Want uit onderzoek blijkt dat niet alleen de grootte van de klas... bepalend is voor of de leerkracht het aan kan... maar ook het verschil in de klas. Met 15 stuitenballetjes in de klas... is het heel anders ja. lesgeven dan een klas van dan 28 of 30. Ipman, dan geef je een hele mooie weier... Je laat zien wat er allemaal is en onderzocht en, en dit en dit. Maar wat zeg je nou concreet? Wat ga je deze heren nou concreet geven? Nou, dat ik heel graag in gesprek wil over oplossingen. Over hoe kun je nou wat doen aan die klassengrootte. Ik denk dat een wettelijke uh, maximum van 28 of zelfs 24, hè, waar jullie om vragen, dat dat niet het juiste middel is om te bereiken wat je wilt. Je wilt namelijk dat ieder kind goed onderwijs krijgt. Dat leraren ook gewoon goed onderwijs kunnen geven. Uh, ik vind dus dat je meer moet gaan verantwoorden uh, als de klassen te groot worden. Bijvoorbeeld als er meer dan 28 kinderen in de klas zitten. Uh, dan wil ik dat scholen gaan verantwoorden waarom ze dat doen. Soms kan het een goede overweging zijn om de klas tot 29 te laten lopen ja. en voor te kiezen om een andere klas slechts 20 kinderen. Dus maatwerk dat is waar ik naartoe zou willen. En flexibiliteit. Meneer Ardes die hangt aan de telefoon. Goedemorgen meneer Ardes. Ja, goedemorgen. Ja, ik, uh, ik heb even met uh, enige verbazing naar al deze discussies zitten luisteren en waarom. Ik ben zelf een leerling van een lagere school geweest en wij zijn toevallig net met de zesde klas, en dan praat ik over 1956, met 44 kinderen toen die in de klas zaten. En we hebben nu een reunie gehad, dat doen we dus één keer in de vijf jaar, en al die 44 kinderen zijn geweldig goed terechtgekomen. Met andere woorden, uh, mm -hmm. we hadden goede leraren en ik wil niet zeggen dat de huidige kwaliteit van het onderwijspersoneel niet goed is. Maar het alles staat op hand met degene die voor de klas staat. Ik geef zelf als gastdocent af en toe nog wel eens les. Dan heb ik groepen van 40 kinderen. En dat is geen enkel probleem. Op het moment dat het onderwerp een bakje geeft, dat het boeiend is. Ja. Kortom, je hoeft niet over hele kleine klassen om te zeggen, dan kan ik iedereen de aandacht geven. Het gaat Enerzijds om de kwaliteit van wat voor zich staat en wat je verder kunt doen. Helder. Dank u wel, meneer Ardes. Meneer Ardes heeft in een klas gezeten met 44 leerlingen en het is met iedereen goed gekomen. Peter Althuizen. Ik heb zelf ook in een klas gezeten van 22, uh, 32 leerlingen. En uh, die zijn voor zover ik weet ook allemaal goed terechtgekomen. Ik weet het niet helemaal zeker. Ik ken ze niet allemaal U bent meer. in ieder geval goed terechtgekomen. Nou, ik hoop het. Um, dus wat is dan het probleem? Ja, het probleem U heeft in een klas gezeten met 32 leerlingen, Het probleem leerlingen, is dat de deze beller? meneer natuurlijk in 1956... Uh, of hij heeft het over 1956, de tijden zijn veranderd. Dat ten eerste. Um, de, de, er moet erg gedifferentieerd worden tegenwoordig in het onderwijs. Dat, uh, dat woord bestond in 1956 nog niet. Uh, we moeten we moeten kinderen op verschillende niveaus lesgeven. We moeten verschillende uh, onderdelen van de lesstof... met andere kinderen op andere manieren behandelen. Um, leraren geven veel meer les. Uh, leraren hebben het veel zwaarder dan vroeger. Dus Al het die... vak is veranderd? Vak de is... leerlingen, ja. de eisen aan ja. het vak, de eisen aan leerlingen zijn veranderd? Is dat wat u zegt? Nou, kijk, voor leerlingen geldt natuurlijk hetzelfde. Uh, leerlingen moeten um, eigenlijk uh, tegenwoordig veel meer kunnen en kennen... dan dat, vro dan dat vroeger het geval was. He, dat, is, dat, dat is duidelijk veranderd. Vroeger was het inderdaad goed als je een les met een leraar had... en de hele klas volgde het gewone pad dat iedereen deed. En tegenwoordig zijn er veel meer uh, eisen om te differentiëren... om verschillen aan te brengen in de klas. En dat heeft meneer niet meegemaakt. En dat was ja. toen ook nog niet zo aan de orde. Nick Vogels, ook leraar, eens met Peter... Of ja, eens absoluut. met de beller die zegt: 44 leerlingen. Ik ben, daar nog, bij... ik ben al iets jonger dan Peter, dus ik heb die <laughs> grote klassen dan weer niet meegemaakt. <laughs> Hoe groot was jouw uh, klas? Uh, uh, 30 maximum. Uh, ook omdat ze niet meer in een lokaal uh, uh, paste. Uh, maar ja, wat Peter zegt, de differentiatie, en dat zegt Sander Dekker ook, we moeten gaan differentiëren hè, ja. in de, de klassen die we nu al hebben. Maar goed, ja, dat heeft hij al gezegd en hoe we dat moeten doen uh, in, in ja. de overvolle... Ja, staatssecretaris onderwijs Sander Dekker, die heeft gisteren ook gezegd dat hij niet gelooft in een ondergrens en een bovengrens. Dus kortom, hij zegt de politiek gaat geen uitspraken doen over minimaal zoveel leerlingen, maximaal zoveel en daar gaan we het straks over hebben. Over, die, over het feit dat Sander Dekker zegt... geen eisen aan een minimum en maximum. Eerst ga ik terug naar de collega's in Hilversum... voor een update over de herdenking van Nelson Mandela. Dankjewel, Naida. Ja, we onderbreken deze lijn 1 even. De NOS-nieuwsredactie is dit. Uh, we wachten nog altijd op het begin van die herdenkingsbijeenkomst... in Johannesburg, die eigenlijk tien uur zou beginnen. Hier in de studio nog altijd historicus Ineke van Kessel... van het Afrika Studiecentrum in Leiden... Mevrouw Van Kessel, uh, ja, we zien nog altijd hoogwaardigheidsbekleders binnenkomen. Hè? Mevrouw Rousseff van uh, Brazilië zag ik net, uh, net in beeld. Ja, dat klopt. Maar Obama hebben we nog niet gezien. En uh, ik denk niet dat de bijeenkomst zal beginnen voordat ook Obama op dat, uh, die tribune met de hoogwaardigheidsbekleders zit. Ja, die hebben we nog niet in beeld gehad. Mugabe, is die erbij, de president van, uh, van Zimbabwe? Hij staat zeker op de gastenlijst, maar ik heb hem nog niet gezien. Um, en uh, ja, Mugabe is wel een beetje een pikante figuur in uh, dit gezelschap. Voor de vrijlating van Nelson Mandela Gold, Robert Mugabe... als uh, uh, de meest vooraanstaande, de meest senioren leider van ja. Zuidelijk Afrika. Hij is wel langsgekomen overigens al uh, oh, okay. in beeld. Ja. Okay. En uh, ja, na de vrijlating van Mandela verdween Mugabe helemaal in de schaduw. En dat kon hij heel slecht verkroppen. Er zijn allerlei nogal kleinzielige incidenten geweest... waarbij bijvoorbeeld er een bijeenkomst was... En Robert Mugabe verwachtte dat hij als de, de seniorenleider. dat zijn toestel het eerst mocht landen. maar dat het toestel van Nelson Mandela voorrang kreeg. Okay. En dat, dat soort kleinzieligheden. daar kan Robert Mugabe zich heel slecht overheen zetten. Maar ja. hier is hij toch. Dus het is uh, verrassend dat hij er dan toch is? Niet echt verrassend, want ja hier kun je toch eigenlijk ook niet gemist worden. Nee. Hoewel er ook mensen zijn die ontbreken op de gastenlijst. Wat mij heel erg verbaast is... ik zie helemaal geen Medvedev, geen Poetin... geen prominente Rus op de gastenlijst. En als je kijkt naar de geschiedenis van het ANC in ballingschap... de Sovjet-Unie was de belangrijkste bondgenoot... in termen zeker van militaire training en wapens. Nu is die Sovjet-Unie er uiteraard niet meer. Maar je zou denken... Rusland hoort hierbij, maar ik zie geen prominente Rus op de lijst staan. Nee. Nou, we wachten het nog even af. We hebben wel de ceremoniemeester al een paar keer aan het woord gezien... die steeds uh, prominente gasten aankondigde. Um, maar verder is het officiële gedeelte van de herdenking nog niet begonnen. Ik stel voor dat we weer even teruggaan naar lijn 1, naar uh, Naida. En zodra het uh, wel begint in Johannesburg, dan komen we weer terug... Ja, dat is helemaal goed. En Wij gaan intussen verder hier in lijn 1 voor de Tweede Kamer... over die zogenaamde ploflokalen. Te veel leerlingen in één klas op te weinig vierkante meters. Twee docenten zitten hier in de bus. Zij zijn van de, lid van de vakbond, leraren in actie. Nou heeft Sander Dekker gisteren gezegd... als het aan mij ligt, als het aan de politiek ligt... komt er geen ondergrens en geen bovengrens. In de bus ook Tweede Kamerlid, kamerlid voor de SP, Jasper van Dijk. Jasper, hoe groot... Leuk dat deze leraren die handtekeningen hebben verzameld. Maar hoe groot is dat zij een kamermeerderheid krijgen voor hun initiatief? Nou, dat is een goede vraag. De Partij van de Arbeid hoop ik natuurlijk op steun. Kijk, het gaat hier om een vraag vanuit de maatschappij, vanuit het onderwijs. Leraren geven in grote getalen aan dat zij niet goed hun werk kunnen doen met deze grote klassen. De staatssecretaris die toont zich als een studeerkamergeleerde. Die zegt, gemiddeld valt het allemaal wel mee. En op papier klopt het allemaal. Nou, dat is dus een enorme kloof. En dan ben ik het zeer eens met leraren in actie. Als ze zeggen, dan doen we dit via een burgerinitiatief. En dan vragen vragen we de Tweede Kamer om naar ons te luisteren. Als je aan leraren vraagt... wat zijn grote problemen in het onderwijs... dan zeggen ze bureaucratie, administratie... de hoge werkdruk en de grote klassen. Het is aan ons om daarnaar te luisteren. Uh, en ik zou in ieder geval een begin willen maken... met de aanpak van die uitschieters. Van ja. die enorme klassen van meer dan 30 leerlingen. Jasper van Dijk, helder waar het wel aan ligt... het ligt in ieder geval niet aan de leraren, als ik jou zo hoor. Kijk, het is overduidelijk dat je in een kleine klas... beter onderwijs kan geven aan elke individuele leerling. En dat is natuurlijk ook het tegenstrijdige van het beleid van Sander Dekker. Aan de ene kant roept hij de elke dag... er moet meer aandacht zijn voor excellentie... meer aandacht voor differentiatie... er moeten meer leerlingen met een handicap of een stoornis... naar de gewone scholen. En dat wordt allemaal op het bordje van die leraren gelegd. Als je dan tegelijkertijd niks doet aan die enorme klassen... dan gaat dat knellen... En ja. dan heb je op een gegeven moment geen goed verhaal meer als uh, ministerie van Onderwijs. En dan vind ik dat de Tweede Kamer actie ja. moet ondernemen. Maar krijg je die Kamermeerderheid? Ja, uh, Loes Eipma zit hier. Die, uh, daar heb ik eerlijk gezegd nog geen steun van gehoord. Nou, hier ik, zit ze. wil we. wel meer verantwoording. Loes ik zou zeggen, zouden we die uitschieters niet moeten aanpakken? Ja, ik vind inderdaad dat je moet kijken naar die uitschieters. Uh, dus dat is iets waar ik uh, heel graag over na wil denken. En ook met de leraren vandaag in gesprek wil gaan. En ik denk heel graag na over oplossingen. Ja. Ik vind alleen toegroeien naar een maximum van 24, dat kan niet. Dat kan niet omdat de bekostiging op dit moment is gebaseerd op... Uh, tussen de 20 en de 28 leerlingen per Klas, dan zit je dus op 24 en dan kun je dat niet als maximum nemen, maar dan moet je ergens anders als maximum. Dus Loes, even voor de helderheid, ja, je denkt na en je denkt mee, maar je steunt niet het burgerinitiatief, als ik je zo hoor. Nee, en de reden daarvoor is, ik heb zelf ook voor de klas gestaan, ik heb maatschappijleer gegeven, uh, net als jou, uh, en uh, ik heb daar les gegeven aan 21 uh, kinderen in Gouda, uh, in een achterstandswijk, waar je, nou, wat echt behoorlijk ingewikkeld was op het vmbo, en ik heb les gegeven in Woerden, uh, waar ik klasse van 32, 33 kinderen had uh, op het VWO uh, en op de Havo. En dat vond ik echt een heel ander verhaal. En ik vind dus dat je echt moet kijken uh, per school uh, naar de kinderen, naar de leerkrachten, en daar maatwerk in moet leveren. En een maximum, een wettelijk maximum vanuit Den Haag Mag is dan 30 goede minuten. Ja? Nou, het Peter? is eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. U zegt, we financieren de scholen op klassen van 24 of 20 tot 28, dus uh, daarom kan het niet. Je zou moeten zeggen, wat is de ideale klas en daar, op basis daarvan gaan we financieren. He, de, de, dus u draait het precies om. Je moet eerst kijken, wat wil ik met het onderwijs en vervolgens kijken hoeveel geld is daarvoor nodig. Verder is het natuurlijk ook wel uh, erg jammer dat bijvoorbeeld uh, een Sander Dekker zegt van uh, ik ga daar niet over, ik geef het geld aan de scholen en scholen kunnen heel goed autonoom, hele goede keuzes maken... waarom sommige klassen groter zijn en ja, andere nou, klassen kleiner zijn. Dat zou de schoolbestuurder zijn. toch ook moeten nee, kunnen? Nee, maar dat dus kunnen, ze, kunnen niet. ze niet. De enige reden waarom ze dat doen... is omdat ze met de rug tegen de muur staan. Als ze mijn klasje van 15 Latinisten moeten betalen... betekent dat automatisch dat mijn collega Nick... bij aardeskunde er 30 of 33 om zijn oren krijgt. Ja. Dat, dat is niet een onderwijskundige keuze. Dat ja. heeft vaak ook te maken met PR-technische zaken. Maar Iedere waar zijn school die schoolbesturen ze... dan? Waarom zitten die niet in de bus? Ja, en zit de, u hier als leraar? Nou, wij zijn al een aantal jaren bezig met, met name ook uh, proberen aan te kaarten dat daar veel te veel macht ligt. He, als Sander Dekker het heeft over scholen kunnen dit, scholen kunnen, da kunnen dat. Heeft hij het dan over scholen, besturen en directies? Of heeft hij het dan over leraren en leerlingen? Ja, Want dus volgens mij zijn scholen leraren en leerlingen. Maar dan, als ik u zo hoor, denk ik, dus, dus, er is een tweestrijd tussen de leraren en uw schoolbesturen. Nou, u zit niet op één lijn. Nou, dat, dat is in zekere zin is dat ook echt waar. Hè? Want uh, zij krijgen een bedrag waarmee ze het moeten doen. Daarvan moeten ze bijvoorbeeld uh, de verwarming laten draaien... als de ketel kapot gaat. Ze moeten eventueel een verbouwing uitvoeren. Ja. Ze, dus al die dingen bij elkaar die gaan uit één pot geld. Even een makkelijke optelsom. Als ja? ik u zo hoor, uw schoolbesturen die staan niet aan uw kant... Nou, Jasper die staat alleen met de SP, want de Partij van de Arbeid krijg je niet mee, Jasper. Dit is gewoon een grote, dit, dit winnen ze niet. Nou, Wie krijg jij wel mee, Jasper? Er zijn nog meer partijen. En, Wie eh, krijg dan, je mee? Dankzij dit burgerinitiatief moet de Tweede Kamer hierover spreken. De SP heeft zelf ook al gezegd: we gaan een plan maken om die klassen kleiner te maken. Dus we vullen elkaar hartstikke goed aan. Ik hoop uh, uiteraard op andere partijen... en uiteraard kan de Partij van de Arbeid... Uh, nog tot voortschrijdend inzicht komen. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat Kamerleden zelf naar scholen toe gaan en luisteren naar leraren. Wie zijn er nou de deskundigen hier over het onderwijs? Is dat de staatssecretaris in een groot ministerie of is dat 45.000 leraren die zeggen, wij willen kleinere klassen. Dus, en die schoolbesturen ja, die worden uh, gedwongen door een budget keuzes te maken en die zeggen, nou het is het makkelijkste om een klas groter te maken en leraren moeten ermee dealen. Tot slot nog even naar Loes Ipma, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ja, dankjewel. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we hier voldoende aandacht voor krijgen. Dus ik wil ook een compliment geven voor uh, de actie. Ik ga ook iedere maandag en vrijdag naar scholen toe en met leraren in gesprek. Uh, onder andere over dit soort onderwerpen. En dat heeft er ook toe geleid dat we een miljard extra, bijna een miljard extra uittrekken voor het onderwijs. In deze moeilijke tijd waar we overal op bezuinigen. En dat we ervoor zorgen dat er extra bijscholing en nascholing uh, ook beschikbaar is voor leerkrachten. Ik wil dat toch benadrukken, want uh, we zorgen ervoor, op die manier kunnen klassen kleiner worden, hè, door 3000 extra handen in de klas. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat we op dit moment uh, daar ook uh, nou, heel veel aan doen. En ik ga vandaag graag over alle verschillende oplossingen die er zijn in gesprek. Oké, okay. dank jullie wel. Heel veel succes. Jullie gaan straks weer in de ploflokalen zitten, heren. Goed, ik hoop dat ze er komen, dat wat u wilt. Ik wens u heel veel succes. Dank u wel. Dit was het weer voor lijn 1. We stoppen iets eerder, want we gaan terug naar de collega's in Hilversum voor het nieuws over de herdenking van Nelson Mandela. Tot morgen in lijn 1, ergens vanuit het land. Naida Aurang Zepp was dat met lijn 1. Ja, hier in Hilversum wachten we ook nog altijd op het begin... van de herdenkingsbijeenkomst in Johannesburg voor Nelson Mandela. Dat doe ik samen met historicus Ineke van Kessel... van het Afrika Studiecentrum in Leiden. Mevrouw van Kessel, het zou om tien uur beginnen. Waarom duurt het zo lang, denkt u? Wel, het is misschien een beetje geïmproviseerde bijeenkomst. Ook natuurlijk ligt er al heel lang een draaiboek klaar. Maar dit is een bijeenkomst zonder genodigden. Uh... Dus iedereen die hier wil komen, ook de hoogwaardigheidsbekleders... hebben zichzelf aangemeld. En verder is het open voor alle Zuid-Afrikanen die daar naartoe wilden ja. komen. En het kan zijn dat dat allemaal wat moeizaam gaat. Zeker ook met die zware regen. Dat, het, dat de aanvoer van het publiek lang duurt. En Zuid-Afrikanen zijn ook niet altijd even punctueel... Dus het kan ook wel een beetje ja. uit de hand gelopen Afrikaans kwartiertje zijn. En uh, zware beveiligingsmaatregelen, kan ik me zo voorstellen... dat dat ook uh, de, de zaak wat vertraagt. Dat neem ik zeker aan. Ja. Uh, behalve een Amerikaanse president zijn er nog twee ex-presidenten. Dus uh, die brengen allemaal een enorme stoet aan beveiligers ja. mee... en ook een heleboel van die andere staatshoofden natuurlijk. Dat, uh... Ja, President ja. Suma zagen we net binnenkomen. Uh, Robert Mugabe is inmiddels ook gearriveerd. Hè? We hadden het ja. daar straks al over. Uh, opmerkelijke afwezigen noemde u Rusland... Ja, dat vind ik inderdaad heel opvallend. Want een, uh, een oude bondgenoot van het ANC was de Sovjet-Unie. Nu bestaat de Sovjet-Unie niet meer. Maar dan kun je toch zien als de opvolger van de Sovjet-Unie. En al die tientallen jaren van het ANC in ballingschap... was de Sovjet-Unie de belangrijkste steunpilaar in de gewapende strijd. De bron van militaire training en van wapens. En ook wel de DDR. Maar de Sovjet-Unie was ook een plaats... waar veel uh, ANC-leden in ballingschap hun opleidingen hebben gevolgd. Ja. En nu is weliswaar het huidige Rusland een heel ander land dan de oude Sovjet-Unie. Ja. Maar het is toch gek dat uh, dat helemaal ontbreekt op het programma. Net zoals het trouwens ook een beetje vreemd is dat Zweden helemaal ontbreekt. Want dat was een andere hele belangrijke steunpilaar voor het ANC. En als je ook kijkt. Niet uh, ook nee, dus op deze lijst van sprekers ontbreekt Europa. Dan kom je tot twee dingen: Two ik heb eigenlijk maar twee dingen.